Pocahontas. Er leefde in de wouden van Zuid-Amerika een indianenstam. Poatan was het opperhoofd van de stam en Pocahontas was zijn dochter. We zien een jungle waar veel meisjes bloemen en bessen plukken. Pocahontas heeft geen plezier met wat ze aan het doen is. Ze loopt achter en is alleen maar bezig met haar boemerang... Hans. we moeten voor zonsondergang thuis zijn en je mand is nog leeg. Waarom? Ik wil hier blijven en naar de sterren kijken en de krekels en de uilen horen. Ik wil geen bessen gaan plukken. Ze gooit haar boemerang naar een tak en een hele hoop besjes vallen in haar mand. De meisjes zijn verbaasd. Ze wijst naar een grot in de berg verder weg. Zou het niet geweldig zijn de nacht daar te blijven? Het is dan net of we de sterren aanraken. Ha! Ha! Ha! Meisjes horen dat allemaal helemaal niet te doen. Dit soort gekke avonturen zijn voor jongens. Gij meisje kan zo hoog klimmen. Je had beter een jongetje kunnen zijn. Want je gedraagt je zeker als één. Ik hoef echt niet een jongen te zijn. Een meisje kan alles doen wat een jongen ook kan. Alleen beter. Pocahontas verlaat de groep en rent naar de berg. Pocahontas, kom terug! Pocahontas, kom terug! Pocahontas, kom terug! Maar Pocahontas kwam echt niet terug. Ze rende de berg op en ging de grot in. Op de rand van de grot ziet ze een babyuil die uit haar boom was gevallen. Het is bang. Pocahontas pakt het op. Hé, hey, maatje. Waar is mama? Kom hier. Waar is je boom? Ze klimt de boom in en doet het kuiken terug het nest in. En dan gaat ze op de tak zitten. Ze draait zich om en kijkt naar de lucht. Ze strekt haar armen en raakt bijna de sterren aan. Ze zucht. Ah. De volgende ochtend wordt Pocahontas wakker gemaakt op een bijzondere manier. Wakker worden, Pocahontas. Is alles goed? Vader. Ik vroeg, is alles goed? Ja, ja, alles is goed. Weet je niet hoe bezorgd ik was? Als een dier je had aangevallen, dan had er van alles kunnen gebeuren. Kijk. Ik maakte vuur. Ik was veilig. Alle dieren uit het bos kennen me. Ze zullen me niks doen. Genoeg. Kom thuis. Opeens horen ze allemaal luide geluiden. Poatan vraagt zijn mannen om te checken. Vanaf boven de berg zien ze, diep beneden, net buiten hun woud... een enorme stoet met wagens en paarden en mensen. Hun baas heette de gouverneur. We zullen hier onze stad bouwen. Laten we voor de nacht in tenten gaan slapen. Morgen beginnen we met bouwen. Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Boatan en zijn stam waren bezorgd over wie deze nieuwe mensen waren. Wat waren ze van plan? We zullen ze goed in de gaten gaan houden. En cadeaus brengen. Kijken wie ze zijn. En misschien uiteindelijk een opnemen in onze stal. Ik zal over hen allemaal regeren. Dus pakte de stam manden vol met fruit en kokosnoten... potten van hun bessenjam en zakken met graan... en gingen naar het kamp waar de nieuwkomers verbleven. Jullie zijn te gast in ons gedeelte van de wereld. Neem dit aan, een bakendoos. Heel erg bedankt, oproofd Powhatan. Accepteer alsjeblieft onze oprechte dankbaarheid... Op deze manier bleven Poatan en zijn mensen goederen naar de nieuwkomers brengen. De nieuwkomers accepteerden hun cadeaus en gaven hen dekens en touwen en meer van dat in ruil. Het was een goede verstandhouding, maar beide leiders hadden iets anders in gedachten. Deze mensen verblijven in ons woud, op ons land. Ze moeten deel worden van onze stam. Als ze niet mijn leiderschap accepteren, dan voeren we oorlog... Op de dag na de volle maan. Ja, dat zullen we. Ja, dat zullen we. Ja, dat zullen we. Maar vader. Dit is niet iets voor meisjes om over te hebben. Kijk naar al dit hout. Het fruit en de graan. Om maar te zwijgen over de dieren die zich verstoppen naar het bos. We moeten dit voor ons krijgen. We zullen ze de oorlog verklaren de dag na de volle maan. Ja, dat doen we. Dat doen we. Ja, dat doen we. Ja, dat doen we. Ja, dat doen we. Ja, dat doen we. Ja, dat doen we. Pocahontas was niet blij dat haar volk oorlog met anderen ging voeren... alleen om ze deel van de stam te maken. In gedachten liep ze door het woud toen ze geluiden van de waterval hoorden komen. Pocahontas ging even wat beter kijken. Het jong! Ik zal sterven. Pocahontas rende om het jong te redden. Ja, ja, ja. Pocahontas en John Smith... dreven diep stroomafwaarts afwaarts het bos in. Pocahontas deelde hem het water uit. Het was inmiddels avond... Is alles goed? Ja. Mijn hoofd ontploft bijna. Je hebt je leven voor mij gewaagd. Je hebt je leven gewaagd om dat dier te redden. Een jong. Het dier was een arm, hulploos jong, wat je bijna gedood had. Deze dingen gebeuren. Het jong had moeten ontsnappen toen de boom gekapt werd. Je kan niet elk dier in het bos beschermen. Jij spreekt over dieren alsof ze in een andere wereld leven. Alsof ze een soort van irritante buitenstaanders zijn. Het is de wet van de jungle. De sterkste overleeft. Plotseling ziet hij iets en zegt tegen Pocahontas... Ssh, bewegen. Daar is opeens een slang op de grond. John Smith pakt een steen en wil net de steen op de slang gaan gooien. Stop! Ze rent vooruit en knielt voor de slang. We zullen je geen kwaad doen. Dat beloof ik. Als je ons niet aardig vindt, laten we je met rust. Sorry dat we je gestoord hebben. <middels> De slang lijkt na te denken en kruipt dan weg. Is je leven riskeren soms een hobby van jou? Ik verveel me, dus ik kijk de dood in de ogen. Dat lijkt me leuk. Kijk naar je gezicht. De sterkste overleeft, Liefie. Een kleine slang maakt je gek en jij noemt jezelf de sterkste? Iedereen kan zich machtig voelen met een wapen in de hand. Wat is daar nu stoer aan? Nee, ik was bang om jou. Je, je sprak net met de slang. Hoe moet ik dat nu gaan begrijpen? De hele wereld. Elk wezen, elk blad, elke bloem. Jij, ik, de hemel en de regenboom en de sterren. Allemaal deel van dezelfde familie. En we kunnen allemaal leren met elkaar te praten. Met de taal der liefde. De taal der liefde? De taal der liefde is wanneer je niet iemand pijn wil doen. Wanneer je elk wezen het beste wenst. En dat je elk wezensrecht om te leven respecteert. Dat is de taal der liefde. Wat elk levend wezen begrijpt. Er komt een vogel en gaat op de schouder van Pocahontas zitten. Hé, hey, kleintje. Probeer jij het eens? Ik? Mm -hmm. Roep het met alle liefde in je hart. Oké. Okay. Hij maakt een neppe en bijna gemene glimlach. De vogel wordt bang en verstopt zich achter het hoofd van Pocahontas en kruipt weg. Kom hier, kleine vogel. Ik zal je geen pijn doen. Het lukt me niet. Meen het, uit de bodem van je hart. Meen het echt. En John Smith probeerde alle liefde in zijn hart bijeen te rapen. En deze keer meende hij het. Strekt zijn arm met een oprechte glimlach. De vogel ziet hem en vliegt naar hem toe. De vogel roept en een hele hoop andere vogels komen. We zien vogels op de armen, schouders, hoofd van John Smith en Pocahontas. Dit is magisch! Twee paren van vogels komen ieder naar beneden met een kroon van bloemen. Eén paar doet een kroon op het hoofd van Pocahontas... En de andere probeert het op het hoofd van John Smith te plaatsen. Zijn kroon past niet. Dus proberen de vogels het groter te maken door eraan te trekken. Maar het lukt niet en ze vallen. En een van hen wordt boos en maakt het haar van John Smith in de war en de vogels vliegen weg. John Smith ziet er grappig uit met zijn haar in de war. Hij ziet zijn spiegeling in het water en barst uit in lachen. En dat doet ook Pocahontas. De vogels beginnen ook te lachen en vliegen weg. John Smith en Pocahontas lachen. Hij houdt ervan. Stilte. John Smith kijkt naar Pocahontas. Jij bent prachtig. Dank je. Waarvoor? Je redde mijn leven. Heel erg bedankt. Bij huh? God. Wat is er? Jouw mensen moeten hier nu weggaan. Nee, jullie moeten ontsnappen. Ontsnappen? Ja, vandaag is de dag na de volle maan. Onze kamp is van plan jullie stam aan te vallen. Waarom? Om het hele bos te kunnen controleren. En mijn vader wil jullie kamp aan zijn stam toevoegen. We moeten ze stoppen. Hoe? Kom mee. De groepen van Poatan en de gouverneur bereiden zich voor op oorlog. Ze vertrekken om aan te vallen. De zege zal voor ons zijn. Wij zullen gaan winnen. Wij gaan winnen. Wij winnen zeker. Wij gaan winnen. Wij winnen zeker. Wij gaan winnen. We zullen winnen. Stop! Ah! Boothans' eigen dochter. Wat gaan jullie hier doen? Proberen om deze oorlog te stoppen. Het zal niks anders doen dan onze beide volken te vernietigen. Nee, jullie volk. We gaan jullie bos overnemen. Het bos is niet alleen van ons mensen. Het is nog meer van de bomen en de wezens van het woud. Ze geven ons eten en onderdak. Ze geven hun leven aan ons en wij geven ze niks in ruil. Maar toch delen zij hun huis met ons. Waarom kunnen wij dan niet delen? Genoeg! Dit zijn alleen maar Bovertans trucjes om hem van ons te redden. Opeens komt het leeuwenjong dat Pocahontas had gered en likt Pocahontas. Een kind uit het kamp van de gouverneur komt er ook, gefascineerd door het jong. Het jong en het kind worden vrienden. En toen was er een brul. Een leeuw komt majesteus uit de bossen aangelopen. Wat? Red het kind! Red het kind! Red het kind! Red het kind! De mensen van de gouverneur richten hun geweer op het jong, maar zien dat het jong beschermend voor Pocahontas en het kind gaat staan, alsof het met ze praat. Het kind van het kamp is gefascineerd door de leeuw... en loopt erheen en raakt de neus van de lachende leeuw aan. De leeuw glimlacht. De mannen van de gouverneur hebben hun geweren klaar. En juist dan komt John Smith daar met de stam van Poatam. Stop! Stop alsjeblieft! Kijk, als mensen en dieren vrienden kunnen worden... waarom kunnen mensen en mensen dan geen vrienden worden? In plaats van te vechten en elkaar te doden. Waarom kunnen we niet gewoon handelen en leven... vredig en gelukkig? Uiteindelijk leerde de mens... dat mens en mens... en mens en dier... samen moeten leven in harmonie... om een leven te leiden... wat vredig en gelukkig is...